9 uur in met het TNS Journaal. In het noorden van Syrië zijn drie Duitse hulpverleners ontvoerd. Sinds 15 mei worden ze al vermist. De drie werken als vrijwilliger voor de hulporganisatie Grünhelmen... die in Syrië onder meer ziekenhuizen en scholen bouwt. De Duitsers werden ontvoerd vanuit hun huis in een dorpje dicht bij de Turkse grens. Een paar maanden geleden kreeg de organisatie kritiek van de Duitse afdeling van het Rode Kruis. Die vond dat Grünhelmen haar medewerkers in Syrië aan te grote gevaren blootstelt. Grünhelmen roept op haar site nog steeds mensen op om zich aan te melden als vrijwilliger voor het werk in Syrië. In Syrië worden geregeld buitenlanders ontvoerd. De negende editie van de Nederlandse Veteranendag is door zo'n 85.000 mensen bezocht, iets meer dan vorig jaar. De Veteranendag begon vanmorgen op het Malieveld in Den Haag. Om tien uur werd daar een ecumenische dienst gehouden. Het officiële gedeelte van de dag vond plaats in de ridderzaal. Premier Rutte hield een toespraak en koning Willem-Alexander was daarbij aanwezig. Later vlogen 23 moderne en historische toestellen over de Hofvijver in een luchtdefilé. En duizenden mensen zagen hoe Willem-Alexander voor het eerst als koning het defilé afnam op de Kneuterdijk. De Duitse wielrenner Tony Martin heeft bij een valpartij... in de eerste etappe van de Tour waarschijnlijk zijn schouder gebroken. Zijn ploegleider denkt niet dat de wereldkampioen tijdrijder morgen nog van start gaat. Martin is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij verder wordt onderzocht. Vorig jaar kwam hij ook al in de eerste rit van de Tour ten val. Hij bleef toen nog wel in de ronde, maar ging na de eerste rustdag naar huis. Voor zover bekend zijn de andere renners die hard zijn gevallen... er redelijk tot goed van afgekomen. Bauke Mollema ging ook hard onderuit, maar heeft alleen wat schrammen. De etappe werd gewonnen door de Duitse Marcel Kietel... Vanwege het chaotisch verloop van de slotkilometers... kregen alle renners dezelfde tijd als de winnaar van de etappe. En dan het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen en morgenochtend op meer plaatsen. Morgenmiddag gaat het vanuit het zuidwesten gaat geregeld de zon schijnen. Maar in het oosten blijft een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op is op, ga nu naar buitenkantjes.nl. Ruimte voor de zomer bij Landal Green Parks. Nogmaals, goedenavond. We beginnen dit uur op Wimbledon bij Mark Brassen. Maar ik ben even weg geweest en ik zie Djokovic nergens meer in beeld. Is hij al klaar? Ja, die is al klaar, Ronald. Anderhalf uur had hij nodig. Zelfs nog ietsje minder om zich te ontdoen van Jeremy Chardy. Chardy 6-3, 6-2 en 6-2. En het voordeel van Novak Djokovic. Ja, en wat we gisteren zeiden over Andy Murray. Dat, dat hij speelt met vertrouwen. Dat hij veel uitstraalt. Dat hij goed speelt. Dat hij het, ja, het gevoel heeft. En zo van, nou, ik kom hier niet in de problemen. Ik, ik was dit varkentje wel even. Nou, zo speelde Djokovic vandaag ook. Geen moment in de problemen geweest. 6-3, 6-2, 6-2 nogmaals. Ja, heel overtuigend goed uitgespeeld. Snel klaar. Weinig tijd aan verspillen aan deze Jeremy Chardy. En daar zal Serena Williams wel blij mee zijn, want die stond eigenlijk geprogrammeerd nog vanavond op baan 1. Maar ja, daar is David Ferrer en Alexander Dolgopolov aan de bezig aan een marathonpartij. Daar zitten we inmiddels in de vijfde set. 3-2 in het voordeel van David Ferrer met die ingepakte grote teen van hem, waar ik eerder over vertelde. Moet hij ook nog vijf sets spelen. Nou goed, daarna zou Serena Williams nog komen, maar de organisatie heeft in alle wijsheid besloten om de partij van baan die partij dus van Serena Williams te verplaatsen naar het center court. Zodat die in ieder geval vandaag nog gespeeld kan worden. Ja, en dan hebben we de afgelopen dagen wat regen gehad. Maar als die partij van Serena Williams vanavond wordt afgespeeld. En als die partij van Ferrer wordt afgespeeld. Dan hebben we gewoon alle derde rondes in het enkel spel gespeeld. En kunnen we maandag beginnen met de vierde rondes. Novak Djokovic speelde als een kampioen. Won met 6-3, 6-2 en 6-2 van de Fransman Jeremy Jardy. En dan gaan we voor de rest van het uur naar Velsen. Daar speelt het Nederlands vrouwen elftal tegen Australië. Roord Meder praat daar het komende uur met vier gasten. Maar eerste vraag natuurlijk, Robert: Hebben we, we gewonnen? Ja, we hebben gewonnen. Uh, goed ook. 3-1 van Australië. Prima partij. Begon een beetje stroef. Waar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Twee doelpunten van uh, Lieke Martens. Sharida Switzer maakte de derde goal voor Nederland. Uh, ik zei we gaan daar uitgebreid over hebben. We gaan zo eerst even uitgebreid over de wedstrijd zelf hebben. Uh, wat we uh, kunnen verwachten van het EK, dat gaan we bespreken. Uh, we doen dat vanavond met uh, diverse gasten. Wel moet uh, uh, Lange is aangeschoven. Specialisten, mag ik zeggen, van het vrouwenvoetbal. Goedenavond. Mag ik het zeggen? Boeken geschreven ook. Een boek geschreven over Vera Pauw. Uh, Sarine Wiegman die is ook al aangeschoven. De uh, vrouwenvoetbalkenners, die kennen er uh, onder andere van TV van. Uh, de Real Life zo van... Hoe heet die nu ook alweer? Die mooie, de, benen. mooie Benen. Tijdens terug alweer. Ja. Vorige EK. Van de, de trainster van van Adel Den Haag. En Willem Visser, ook mooie benen? Ook ja, een, het, ja. Was het was misschien ooit mooier dan nu. <laughs> Vrouwenvoetballiefhebber of vrouwenvoetbalkenner? Hoe noem je jezelf eigenlijk? Ik ben gewoon voetballiefhebber. Volk. En vrouwenvoetbal is ook een onderdeel van voetbal. Ja. Overigens opmerkelijk genoeg dat hier nu in het stadion in Velsen de langslijntune wordt gespeeld. Dat vind ik zich wel weer opmerkelijk om die achtergrond te horen. Goed, laten we even naar uh, de wedstrijd van, uh, van vanavond gaan. Uh, Wilmoet, mag ik even met jou beginnen? Jij je, je volgt het vrouwenvoetbal al heel lang, hè? Een jaar of acht nu, denk ik. Nou, ik, ik ben natuurlijk zelf, uh, heb ik ooit gevoetbald. Tenminste, ik ben nog van de generatie dat je als jong meisje, dat je ouders zeiden... nee, je gaat dan maar wat anders doen in plaats van voetballen. Dus ik, ik zeg altijd tegen mijn ouders, ik ben altijd nog aan het inhalen. Ja. Uh, dus ik ben vanaf mijn vijftiende, terwijl er heel veel uh, enthousiaste meisjes binnenkomen. Ja, ja, ja. ja, ja. We, um, we ik... zitten in een openbaar ruimte, zeg ik, even. Nee, bij. Dus precies dan... dat... dat dus ik, ik volg het nu, om maar zo te zeggen, professioneel een jaar of acht. Ja. Wat vond je van het niveau vanavond? Nou, ik zei net, kort en krachtig aanvallend, prima. En, en verdedigend af en toe. Uh, uh, Met name de eerste helft. On onzeker, laat ik het maar zo uh, ja. diplomatiek zeggen. Ja, dat, dat, dat viel mij inderdaad... De eerste vijf uh, minuten uh, ja, ging nou ja, onder andere Daphne Koster ging, ging eigenlijk vol in de fout. Daarna Manny van den Berg was natuurlijk ook uh, een paar foutjes achter elkaar... Miscommunicatie met de keeper bijvoorbeeld. Precies. Nou ja, het het ja. doelpunt van Australië komt ook uit een uitbal... die, um, die dan eigenlijk in de voeten van een Australische belandt. Ja. Ja. Dus verdedigend ja. uh, was het nog niet zo zeker als aanvallend. Sarina, jij hebt natuurlijk ook met je voetbaloog uh, gekeken. Wat vond jij van het niveau? Uh, nou, Ik vond het wel. Ik vond het goed verrassend, of niet zo heel verrassend. Maar dit is altijd de vraag, waar staat Nederland... ten opzichte van de andere landen in de wereld? En uh, Australië is een topland, Het is dus, uh, nummer 9 op de FIFA-ranglijst. En ik vind dit een heel uh, goed resultaat. En uh, met name de tweede helft uh, kwam uh, Australië nauwelijks meer over de middellijn. Mm -hmm. um, en uh, ja, we zeiden net verdedigend uh, was het wat minder. Maar dat, was eigenlijk, dat begon eigenlijk al als we het bal hadden. Dan waren we wat onzeker in de opbouw. Zeker als zij uh, ineens druk gingen zetten. Ja. En ja, daar, dat ging ook de tweede helft beter, ook omdat zij het dan net wat minder deden, maar wij Nederland ook wel uh, daar beter op inspeelden. Ja. Willem Visser, als jij. Uh... Volgt het voetbal al heel erg lang. Hoe heb jij deze wedstrijd dan beleefd? Nou, ik vind het leuk als je kijkt naar de... Ik, ik, kijk, ik volg het vrouwenvoetbal natuurlijk sporadisch. Ik ben bij het EK geweest vier jaar geleden. En sindsdien heb ik wel nog af en toe een wedstrijd gezien. Af en toe een in interland gezien. Ook wel eens een paar keer een competitiewedstrijd gezien. Ik ben een keer in de Champions League gaan kijken. AZ tegen Lyon. Dat viel me dan niet mee. Dat geloof ik 1-8 of zo. Uh, ja, maar viel het dat niet bij vanwege het resultaat? Dan zie je ook wel dat het niveau nog. Ik was geleden ook in de wedstrijd Amerika geweest in Den Haag. En dat werd ook 1-4 geloof ik. Of, of, dan zie je dat het nog wel een groot verschil is. De, de, de echte top is nog, nog, dat duurt gewoon nog even. Maar goed, je ziet wel... Nu, het elftal is nog redelijk hetzelfde gebleven als vier jaar geleden. Er zijn nog heel veel spelers die er nog steeds in staan. Maar je ziet wel bijvoorbeeld een nieuwe speelster als Lieke Martens. Dat, dat is wel genieten. Dat is echt een mooie speelster. Een, een, een goede techniek. Leuke invallen. Mooie paasjes. Overzicht. Echt een goede speelster. Aanwinst voor het team waardoor het team weer stappen gaat zetten. Want je hebt gewoon, en dat is het aardige van het vrouwenvoetbal in Nederland... is geweldig veel aanwas. dus er komen ook geweldig veel talenten door. Er komen nieuwe speelsters en, uh, uh, uh, en dat is leuk om te zien. Ja, wel moet lang. Je bent eigenlijk van de eerste generatie, hè? Mogen we het zo zeggen? Van de eerste... Sarina is toch van de, van de generatie. Ver voor mij, hoor. Dus, uh... Goed, je, je kopt die bal lekker door. Sarina, ik hoor net dat jij van de eerste generatie... En, uh, hebt, ja, van ja, vrouwenvoet... ja, ik zie er natuurlijk nog heel jong ja. uit. <laughs> maar ik verdient nog veel meer eer dan ik. Ja. Nou, weer... uh, kan kan jij dat beamen, inderdaad? Uh, zie je, zie je ja, dat het vooral voetbal enorme stappen. Ik wil even verder gaan. In iedere linie staat nu een speelster die, uh, die nieuw is. Dus Sherina Spits op het middenveld. Die was er wel al bij. Het vorige EK ja. maar heeft geen minuut gespeeld. En Mandy van den Berg is nu achterin erbij gekomen. Ja, en dat zijn spelers die vooral aan de bal uh, gewoon uh, uh, ja, echt goed zijn. En um, ja, als dat zich zo doorontwikkelt... Uh, dan gaat het niveau in Nederland heel erg omhoog. Maar de landen onder ons heen ontwikkelen zich ook heel snel. Dus het mm. moet ook wel, willen we echt aanhaken bij de top. Maar waarom ontwikkelen die spelers zich dan door? Hoe komt dat? Nou, allereerst gaat het aantal uh, speelsters in Nederland natuurlijk omhoog. Dus er kan dadelijk uit een grotere pool uh, geselecteerd worden. Daarnaast zijn de topsportprogramma's neergezet. En met het behalen van het EK 2009... heeft allereerst het Nederlands Elftal de A-status gehaald. Waardoor er meer mogelijkheden waren om een beter programma neer te zetten. Mm -hmm. Met kans op uh, snellere en betere ontwikkeling. Uh, de Eredivisie is natuurlijk opgestart. Dus er is een topsportklimaat gekomen voor vrouwen in Nederland... En nu moet er naar, naar de jeugd toe, uh, moet er ook gewoon meer gebeuren uh, zo om, om al op jongere leeftijd meisjes in een topsportprogramma te krijgen. Ja, wel moeten lang. Ik heb een beetje de indruk, want, want Serena zegt het inderdaad: van ja, er komt veel aan en dat kan nu mooi doorstromen. Ik heb zo langzamerhand het idee dat er zoveel aankomt, dat lang niet iedereen kan doorstromen. Ja, nee, dat gevoel heb ik niet. Het, het punt is dat er inderdaad in de breedte meer aankomt. Um, maar om de echte, echte top, dat zijn er in verhouding... Nou ja, Willem uh, zei het inderdaad net al. Het zijn echt feitelijk twee, drie nieuwe spelers in opzichte van vier jaar geleden. Dat zijn er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel. Hm. Dus de spelers die echt tot de eerste 16 kunnen doordringen... of zeker tot de eerste 11 uh, dat zijn er niet zo gek veel. Dus de, de komen in de breedte is er heel veel aanwas. Maar om echt het, echt het top... Ja, dat, dat heeft ook mee te maken, door hoe breder het wordt... Dat, dat niet verleert natuurlijk enigszins, waardoor... Um... Maar ik zou wel willen weten hoe dat komt, in de zin van... Hoe uh, komt dat niet niveleert, je hebt die meisjes, he? meisjes, de goede meisjes spelen bij jongens. In, in de nou, dat, dat zie je de laatste uh, twee jaar eigenlijk. Vera Pauw was daar heel erg mee bezig om, om alle meisjes die goed waren bij de jongens te laten spelen. Vera Pauw, voormalig bondscoach en die eigenlijk in Nederland het vrouwenvoetbal ook heel erg op de kaart heeft gezet. Precies, en, en ook degene die de Eredivisie Vrouwen heeft opgericht... Uh, die, die heeft eigenlijk gezegd, ja, je moet het van, van, van jongs af aan... Uh, mo moet je ze dusdanig uh, moet je een structuur bouwen... waar die speelsers uiteindelijk topspelers van kunnen worden. En je ziet dat dat nu weer enigszins aan het inzakken is... in verhouding veel speelsers tussen de meisjes, voetballen. Ook wel bijvoorbeeld Twente heeft natuurlijk een jeugdopleiding... met allemaal meisjes uit de regio. Maar dan blijven ze dus tegen meisjes spelen. Terwijl jongens uit een B-categorie, die zijn natuurlijk bijna altijd beter... Dan, dan meisjes. Dus je ziet ook wel... doordat heel veel meisjes nu bij elkaar gaan voetballen... kunnen ze makkelijker meisjesteams formeren. Mm -hmm. Maar dan, dan spelen ze dus vaak op een minder hoog niveau. Ja, ja dan spelen ze maar heel vaak voor, al de, al voor, de, voor de gezelligheid. Wat wil je zeggen? Het begint dan, ja? al eerder. Er zijn heel veel meer meisjes. Dus heel veel clubs denken... nou, dan gaan we meisjesteams oprichten. En ja. that's it. En dat, is, dat zien ze als recreatieve leden. Ja. Dus daar wordt niks voor georganiseerd. Er is geen kader, er wordt geen programma gemaakt. Het is alleen maar recreatief. En de grote talenten daarvan, daar is dus niks voor. Dus die, die zijn noodgedwongen bij de jongens te gaan voetballen. En dat moet niet vroeger. een nood zijn. Ja, vroeger. En nu niet een nood zijn, maar het moet beleid zijn. Uh -huh. En ik denk, als je, je moet bij de F en de E, dus zodra meisjes en jongens gaan voetballen... moet je ze allemaal bij elkaar zetten. En, uh, want de ontwikkeling is dan nog hetzelfde. En dan hoef je, kan je, iedereen kan bij de club om de hoek, dus je kan allemaal op de fiets. Um, en dan kun je selecteren op ambitie, leeftijd, niveau. En of je dan een jongen of een meisje bent, dat doet er niet toe. Want in die categorie is het nog hetzelfde. En op het moment dat kinderen in de pubertijd raken... meisjes zijn, komen eerder in de puberteit dan jongens. En ten opzichte van 25 jaar terug komen kinderen sowieso eerder in de puberteit. Dan moet je individueel gaan kijken wat is het beste voor dat meisje. Mm -hmm. En nu is alleen voor de allerbeste meisjes... zoals Jill Roort speelt nu het eerste van Twente, een toptalent. Die heeft bij de jongens van Twente gespeeld. Maar dat is echt, echt de top, maar wat daar nu net onder zit, die komen in jongensteams waar geen prestatief klimaat is, hebben daar ook nog eens een aparte status. Er worden bijvoorbeeld als vrije verdediger, ouderwetse vrije verdediger gezet, hoeven dus geen duels te spelen en gaan dan ook die slag missen. Mm -hmm. En daar moet je dus een ander klimaat voor creëren. Wil ja, ook... jij dat goede meisjes van, even, vind jij dat goede meisjes van 15 dat die uh, uh, bij jongens moeten <laughs> spelen of? of... Dat, dan moet je, dat moet je heel nauw uh, uh, uh, bekijken. Je moet naar het individu kijken. Een, een topmeisje van 15 jaar. Um, die Dat echt internationaal top gaat halen. Um, die zou voor haar ontwikkeling... Bij de jongens moeten voetballen op dat niveau. Maar wel op prestatieniveau. Ja, ja. En op het moment dat dat niet kan... Dan moet je voor haar een situatie creëren... Dat ze bijvoorbeeld twee, drie keer met jongens traint... En met de allerbeste meisjes ja. vrouwen speelt... Ja. Dus, dus, dus dat hoeft ze niet specifiek in een, in een jongenshaftal. Maar als ze dan maar wel met jongens traint, bedoel je te zeggen? Ja, je moet, dan iedereen moet op het niveau natuurlijk. trainen wat past bij de ambitie, beleving... Ja. en het niveau van het talent. Of dat dan een jongen of een ja. meisje is. Alleen, wij zitten in de structuur van de mannen... met ongelooflijk veel clubs in Nederland. Geweldige structuur natuurlijk. Maar in aantallen voor meisjes is dat te klein. Dus, dus je hebt bijvoorbeeld 80 meisjes- en vrouwenleden binnen een club... En over de leeftijd van 6 tot 18 jaar, dan kun je nooit op die vier punten selecteren. Nee. En dus heb je per definitie al een probleem. Nou, dan zou je moeten gaan centreren, denk ik. Dus dan moet je alle meisjes bijvoorbeeld uit een bepaalde regio bij elkaar op een club krijgen. Maar heel veel ouders zeggen ook, ja, we hebben om de hoek een club, eh, we ja. gaan lekker daar naartoe. Ja. Ja. En, en dus ja. wat, wat juist een kracht is van Nederland, dat de afstanden zo klein zijn, dat is nu ook... Even een gevaar. Ja, nog los van het feit dat als je een meisje van 14... dat lekker heel veel kan scoren in haar eigen teampje... omdat de rest dan een stuk minder zijn... natuurlijk voor haar in die, in die, in die puberteitleeftijd veel aantrekkelijker is... Ja, nou, nou dat is keer leuk. Met, met maar als je jongens. echt fanatiek bent, is dat niet leuk meer, hoor. Nee, Want je wordt niet beter, beter hè? hè? Ja. Sarida vond dat wel heel snel niet meer leuk, zoals nee. zijn. Nee, maar jonge meisjes zijn natuurlijk vaak heel goed. Dat is wel erg leuk om te zien. Nou ja, en heel... Omdat ze natuurlijk vaak iets voor zijn op jongens, ook op die leeftijd. En, en die, zijn, die zijn vaak echt heel goed. Ja, je ja, hebt nu ja, zoveel veel wij... goede meisjes, ook al ja. in de F. En, en ja, dat is zo ontzettend leuk. Alleen, er zijn nu ook nog heel veel meisjes die pas beginnen met voetballen uh, in de E. Dus die missen dan twee, drie jaar ontwikkeling. En als ze dan nog tussen de jongens gaan, dan is het ten eerste uh, wennen voor, voor de jongens. Ten tweede, mis, als je drie jaar ontwikkeling mist en trainingen en voetbal, uh, dan ben je dus... Waarschijnlijk wat minder dan die jongens. Kom je op een ander niveau. Maar ook het gewennen voor de ouders is dan anders. Dus die kijken daar ook nog anders naar. Dus jij, toptrainster van ADO, zegt uh, selecteer gewoon als het kan. Selecteer gewoon de meiden en zorg dat ze goede begeleiding hebben. En train ze op niveau. Ja, en zorg of ga uh, met z'n allen staan dat meisjes ook... Eerder beginnen met voetballen. Dat begint nu al, maar het kwam wat mij betreft nog wat sneller. Dat ze ja. al ja, zesjarige leeftijd gaan voetballen. Ja, wel Let's... moeten lang. Ik, ik introduceer nog even de mensen die later hebben ingeschakeld. Boek geschreven, Vera Pauw. Uh, zelf ook gevoetbald. Uh, uh, vrouwenvoetbaljournalisten. En, en liefhebber. En, vooral en, voor, voor, vooral als liefhebber. Als eerste liefhebber. Ja. Ja. Ja. Wat wou je zeggen? Nou, wat, wat wel leuk is om te vertellen is dat uh, een, een, vier clubs... Uh, in ieder geval één daarvan is Klarenbeek. Die hebben ook de Grassroots Awards gewonnen. Wat die gedaan hebben... De, de Grassroots hm. Awards en dat is? gewonnen. Van de UEFA. Dus eigenlijk uh, jeugdvoetbal op een goede manier uh, begeleiden... en okay. daar een goede structuur okay. voor neerzetten. Ja, dat heeft de van bedacht, die term. Um, die hebben met vier clubs zijn die bij elkaar gaan zitten. Eigenlijk hebben ze al die speelsers... want Klarenbeek was altijd een hele grote vrouwvoetbalvereniging. Dus alle speelsers uit, uit de buurt gingen allemaal naar Klarenbeek. Ook van drie ja. dorpen verder. <laughs> Maar op een gegeven moment kregen vier clubs, die krijgen dan allemaal een team. En dan hebben we dus wat we net zeggen, dan heb je, allemaal, heb je vier matige teams. Dus wat ze gedaan hebben is gezegd, wij maken een team... dat schrijven we ook in de competitie, dat mag nu ook... Uh, waar speelsus dat noemen we voor, voor het gemak even Klarenbeek... Maar daar zitten speelsels van vier verenigingen in. Mm -hmm. Die mogen dus samen, die, die, uh, die blijven gewoon lid van hun eigen club. Maar die mogen samen gecombineerd in een gecombineerd team in de competitie spelen. Waardoor je meer teams op maat kan creëren. Dus ze hebben gezegd: een heel aantal meisjes willen dan gewoon uh, amateurniveau. Een aantal speels dus, uh, gaan bij de jongens spelen. Zo kun je dat precies op maat maken. Omdat je dus flexibeler bent in je mogelijkheden. Ja. En de KVB staat dat dus toe. Dat je gewoon met een gemengd team van, van twee, drie, vier clubs je als, uh, als team inschrijft. Ja. Ja. Weet je wat nou fascinerend is? Willem Vissers. Die, uh, die wedstrijd is al een half uur afgelopen. Ja, en die, uh, als er een, een manneninteland is geweest... Dan zijn ze al onderweg naar het vliegtuig, bijna. Ja, dan zijn ze nog, of ze zijn net gedoucht. En dan staan ze snel de pers nog te woord en dan zijn ze weg. Maar hier staan de <lacht> reserves. Denk dat volgens ik dat mij zijn. niet alleen de ja, reserves zelf. Een aantal invallers. aantal invallers, maar goed. De reserves en de invallers. Die zijn nog aan het trainen. Dus die ja. zijn drie kwartier na de wedstrijd zijn die nog aan het trainen. Ja. En dat is eigenlijk wel een, een, een mooi verschil. Dat was ook even de reden waarom ik uh, graag naar het EK ging. Want heel veel collega's zeggen tegen mij... Ja, het is toch niet om aan te zien vrouwenvoetbal. Laten we het even zo maar even hard spelen... Het is toch geen niveau. En ze verliezen van een, een, een B-jeugd. Van een top B-jeugd van de jongens. Dat, dat is gewoon zo. Als het, een maar dat is met elke sport zo. Nee, dat is maar toch dat niet, zegt, zo, dat ik zegt, het niet ik om zeg, aan te zien. Nee, nee, je zegt ik, zeg, ik zeg we niet zeggen wat anderen zeggen. Ja. Ja. zeggen. Ja, wat collega's zeggen. We andere gelijk bovenop. Ik gelijk meteen in Dames. Sorry hoor. Sorry. Nu even willen. Maar dat was leuk om te zien dat ja. het proces anders is. En dat ja vond ik ook interessant bij het vorige EK. Dat ze andere dingen doen. Dat ze. Op bepaalde zin, in bepaalde zin veel professioneler zijn. He, Vera Pauli zei ik hoef echt niet bang te zijn dat die meiden gaan stappen of zo s'avonds. Waarbij mannen nog wel eens regelmatig in de, in de pers verschijnt dat ze weer een keer naar deze ploeg is ook wel redelijk professioneel bij het Nels Afton, maar dat ze weer naar een of andere disco zijn geweest. Dus het is allemaal anders. Hier, zij staan dan nu, nu gewoon nog te trainen. En dat mm. Het kan misschien bij de mannen ook niet, omdat het uh, met commerciële dingen te maken heeft. Met, met, met uh, reizen die meteen. Ze gaan in een vliegtuig zitten, meteen terug naar een basiskamp. Hè. Het is misschien ook wat makkelijker hier, omdat het nog wat amateuristischer is. Maar het is wel uh, interessant om te zien, om die verschillen te analyseren. Is het amateuristischer? Wel moeten lang. Ja, de, de vraag is natuurlijk. Welk onderdeel is professioneler of amateuristischer? Is de inzet. Ik, ik denk dat, dat de inzet van deze meiden, um, omdat ze er vooral veel meer voor moeten laten of veel meer hun tijd um, moeten indelen. De meeste werken erbij of studeren erbij. Ja. Dus het vraagt veel meer discipline van deze meiden... om überhaupt zoveel te voetballen. Want je krijgt er nou, niet of nauwelijks voor betaald. Dus je moet er drie, drieënhalf dag moet je er dan bij werken. Daarbij moet je natuurlijk goed rusten om tot een goed resultaat te komen. Dus wat zij ervoor over hebben, is eigenlijk professioneler dan... Uh, ja. bij de mannen gemiddeld ja, ja, genomen. Ja, ja. Sardine Wiesman, ja, eh, trainster, trainster van Aro, wat misschien ook een rol speelt... Eh, ik kan in dit geval uit ervaring spreken omdat ik een voetballende dochter heb... zijn eh, <kwijnt> vrouwen en meisjes, eh, ook als je die binnen een vereniging moet sturen... in de puberleeftijd, is dat niet ook iets waar mannen soms gek van worden? En het zijn vaak mannen die dat aansturen. Zit daar misschien ook niet een deel van uh, het, het probleem? dat mannen soms de vrouwen of een vrouwteam niet, niet kunnen leiden... omdat het heel anders is dan, uh, dan een jongensteam? Nou, niet, nou ja, ik denk wel dat je... Uh, op Voorbeeld, mannen slaan elkaar een keer op het gezicht in de, in de kleedkamer... Ja. of zeggen elkaar de waarheid. En dan is het uit de wereld gaan ze een biertje drinken. Ja. Nee, ja, vrouwen... Bij meiden en bij vrouwen gaat het echt totaal tot tot anders. Je hebt je andere aans nodig en dan zul je op een andere manier mee om moeten gaan. En, uh... Anders blijven er dingen heel erg hangen hè. en dan gaat het ten koste van het voetballen. Dus daar moet je aandacht aan besteden. Ja, uh... Zijn er dan dus niet te weinig vrouwen op niveau uh, binnen voetbalclubs aanwezig om, om dat aan te pakken? Misschien hm. is dat misschien ook een deel van het probleem. Hm. Nou, want je, je ziet, dat, dat vind ik wel eens jammer, dat, dat zoveel van die meiden die dan op niveau gespeeld hebben. Ja, die verdwijnen dan eigenlijk helemaal uit de sport. Terwijl je zou denken: word coach, word uh, begeleider, word, uh, dus desnoods scheidsrechter. Maar blijf, blijf in die sport. Maar de, dat heeft ook weer te maken dat er natuurlijk in verhouding ook weer vrijwel niks in betaald wordt. Kijk, als, als mannentrainer bij een club, zelfs bij een amateurclub, bij, bij Spakenburg of IJsselmeervoels, daar kun je eigenlijk gewoon een jaar van leven. Dus dan ook op minder niveau, het, het heeft ook vaak uiteindelijk gewoon met financiën te maken. Het is, het is financieel niet interessant, of, of minder snel interessant. Kan je toch... Sarina, kan jij rondkomen van uh, trainerschap bij ADO? Uh, ik kan daar rond van komen ja. Dus ja. Maar ik ben fulltime in dienst bij ADO Den Haag. Ja. Maar er zijn maar heel maar weinig, dus weinig niet te vergelijken met... Dat uh, <laughs> doe ik ook niet, maar uh, nee, doe, doe, doe. Wij, wij, wij werken wel samen. Ja. Dus, maar maar uh, ik... Uh... Maar, maar er zijn dan? heel weinig posities in het vrouwenvoetbal. Je hebt een bondscoach, je hebt nog een, twee aantal banen bij de KNVB, dan heb je eredivisie visieclubs. Ja. En dan houdt het qua betalingen een beetje op. Hm. Da da daar blijft het bij, voor, voor wat betreft betaalde tra trainers, begeleiders. Ja. Want de begeleiding van Nederland zelf, voor, voor zover ik heb gezien, bestaat dat hoofdzakelijk uit mannen, of niet? Mm, nou, er zijn nu twee mannen. Ik geloof coaches. dat ik het hier ergens heb, zeg, maar volgens mij... Maar eh... de medische staf is vrouw. Medische staf is ah, vrouw. Dat wel. Ja. Ah, ah, ah. Een video is vrouw. Ja, maar goed, de, ja. Ja. de, de, ho de hoofdcoach en assistentcoach zijn... Uh, ja, je moet ja het... Vera Pauw was, was ook echt een... Trendsetter trendsetter ja. en, en redelijk uniek. Ja, er zijn drie, ja. vier, vier vrouwen bij betrokken als ik het zo zie. Vier of vijf, dus dat valt wel mee. Maar goed, de vraag is of dat belangrijk is. Het gaat natuurlijk om wat ze doen. Uh, Willem Visser, jij hebt ooit een, um, een, een boek geschreven. Je hebt het voor je liggen. Pingelaars en pegels. Ja? Verzameling van je columns volgens mij? Ja, het is, vooral columns. Het zijn stukken uit de Volkskant die uh, de laatste jaren daarin hebben gestaan. En er staat ook een stukje over vrouwenvoetbal in. Dus ik dacht zelf, het is misschien wel leuk omdat. Uh, dat, is, uh, dat heb ik geschreven tijdens het uh, laatste EK. Dus in, het EK 2009. In Finland, 2009. En uh, daar is een beetje mijn visie op het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Zou je uit eigen werk willen voordelen? Ja, ik kan het uh, al tussen de twee minuutjes of zo. Dus ik zal een beetje snel lezen dan. Uh... <lacht> Het is van 1 september 2009 het stukje en het heet bij de vrouwen is het avontuur nog maar net begonnen. In sportcafé Kopio tegenover het stadion in Helsinki... zenden twee tv's voetbal uit. Op links vauwveld bogum BSC in de Bundesliga. Op rechts Duitsland-Frankrijk tijdens het EK van Vrouwen in Finland. Links zit het stadion vol zingende met vlaggen zwaaiende Duitsers. Geweldige sfeer. Rechts zijn de tribunes vrijwel leeg. Er is af en toe een plukje fans te zien met een Duits vlaggetje op de wang geschilderd. Of anders een groepje zwijgzame Finnen. Die kijken als naar een in de haven van Helsinki uitgeworpen hengel. Links zie je koppen, druk gesticulerende trainers speeksel, pijn en gedraaf, vaak om niets. De indruk bestaat dat de voetballers en trainers het voetbal te moeilijk hebben gemaakt voor elkaar. Het moet te snel in een te kleine ruimte. Je ziet machteloze slidings om ballen binnen te houden, geschreeuw, blessurebehandelingen, passes in het niets. Het lijkt alsof de grenzen van het mannelijke kunnen zijn bereikt. Op de rechter tv heerst bijna serene rust. Gelardeerd met spel dat soms neigt naar elegantie. Dan weer de wenkbrauwen doet fronsen. Als de Duitse aanvaller Inka Grings een schaarbeweging maakt is die goed te volgen. Je kunt kijken hoe ze dat Doet. Je zou even kunnen oefenen. Hebben ze hier geen bal in het sportcafé? Voetbal bij de mannen is uitgekristalliseerd, zegt Chris Bakker een paar dagen later treffend. De manager marketing bij de KNVB bezoekt de EK-wedstrijd tussen Nederland en Denemarken... en bedoelt te zeggen dat we bijna alles weten. We kennen de spelers, de speelstijlen, de tactieken, de clubs, de landen. We staan niet meer voor verrassingen. Bij de vrouwen is het avontuur eigenlijk nog maar net begonnen. In Engeland bijvoorbeeld was vrouwenvoetbal even populair tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor hen die werkte in de oorlogsindustrie... en tijdens de pauzes wilde ontspannen met een bal aan de voet. Maar in 1921 werd voetbal voor vrouwen weer verboden om pas in de jaren 70 terug te keren. Op de rechtertv laten ze elkaar de ruimte. Als ze op de grond liggen hebben ze ook echt pijn. Ze schreeuwen niet zo. Ze hebben het alziende oog van de camera nog nauwelijks ontdekt om het te misbruiken. Het is niet zo belangrijk om uit te maken welke voetbalsoort beter is... of aantrekkelijker of mooier. Bogom herthuis te vergelijken met voetbal op en rond de top van de berg. Het is soms ijzig koud. De klimmers dragen volle bepakking en zijn dood op van de ijle lucht. Uitgerekend nu het uitzicht overweldigend is. Ze zouden misschien even moeten uitrusten om even tot bezinning te komen. Misschien zouden ze concluderen dat het goed is een stapje terug te doen... om later twee passen vooruit te zetten. Duitsland-Frankrijk, bij de vrouwen dus, is bijna een ander spel... In een andere wereld. De klimsters zijn als het ware net vertrokken uit de dal. De weg omhoog is nog makkelijk te vinden. De rugzak is bijna leeg. Het gras tegen de helling in mals. Het is wat fris op de helling, maar zeker niet koud. De lucht twinkelt. Dat een stukje. Willem Vissers, 2009. 2009, ja. ja. Reageer eens, wil moeten lang. Je dus schrijft zelf ook, dus je ik, zat ademloos. aan Ik ben er stil van. Ja, nee, ik, ik, ik was met hem. Ik weet niet, dat café... Wij waren daar, hè? Ja, precies. Dus ik was met, met willem Miller in het city. Is, dat was wel mooi. wel reed weten, een auto daar, waar ze ook in kon slapen. Dat vind ik ook wel mooi. Waar ja, ze ook in kon slapen? Ze oh, ja, kon ook slapen absoluut, in de auto. Ja, ja, maar ja. Volgens mij kan je in iedere auto slapen. Behalve nee, de familie, maar ze ja. had echt de auto ingericht als, als een soort hotel. Ja, een soort eenpersoons camper. Ja, ik, ik, <laughs> <laughs> ik hou van vrijheid dat ik gewoon overal kan slapen waar ik daar... Maar ik ga nu naar Zweden met de gewone camper. Oké. Okay. <laughs> nou. Nou wat ik wel, euh, euh, want jij zegt dan pluk je plukje toeschouwers, maar dan moest ik gelijk denken dat nu, er wordt nu toevallig een oefenwedstrijd gespeeld, Duitsland, een oefenwedstrijd richting het EK, daar zijn al 45.000 kaarten ja. voor verkocht. Is dus vanavond volgens volg mij? volgens volg mij is dat is vanavond. En vandaag. Duitsland. Dat ja. Nou ja, dus het, het, het, vooral Duitsland is het, daar ja, worden zelfs voor oefenwedstrijden en het WK natuurlijk twee jaar geleden. Gigantische, alle stadions vol, de wedstrijden, 17 miljoen mensen uh, naar tv gekeken. G geweldige aantallen. Dus dat is altijd wel een groot misverstand ja. dat, uh, dat er naar vrouwenvoetbal niet zoveel naar gekeken wordt. Naar vrouwenvoetbal wordt. Uh, er is alleen, alleen naar mannenvoetbal wordt meer gekeken dan naar vrouwenvoetbal. Als je vrouwenvoetbal hm. uitzendt, wordt er meer naar gekeken dan welke andere sport dan ook. Wimbledon, finale, op de West, Rit. Er wordt ja. ook meer naar maar gekeken. Dit was in dus 2009, inderdaad. en Twee jaar later was ik bij het WK in Duitsland. En dat was de eerste wedstrijd, ik weet niet meer wie, tegen wie Duitsland speelde... maar die wedstrijd van Duitsland, die eerste wedstrijd was al beter bekeken... dan de meeste WK-wedstrijden van de mannen van 2000. Wanneer was het WK oh, daar? in 2006 2010. 6 in Duitsland. Oh, 6. sorry, ja, je hebt gelijk. Er waren echt geweldige kijkcijfers. Ja. Maar het is ook een beetje nog, het is nog iets te veel marketing. Want toen die vrouwen uitgeschakeld werden, toen... Het, dat Duitse team is natuurlijk een, een geweldig marketingvehikel. Ja, maar naar die finale die hebben ook nog ongelooflijk veel mensen gekeken. Ja, maar is het dan zo dat er in Duitsland dan. Uh, de, de, zijn ze in Duitsland, uh, uh, Sardine Wigman, zijn ze dan in Duitsland eerder begonnen met vrouwenvoetbal of zo? Ze hebben daar alle grote toernooien gespeeld. Ze strijden altijd mee om de prijzen. Ze hebben nu ja, nou, dus ze weet jij misschien prijzen, beter ze, wel ze, moeten. Ze, 1 miljoen? Ja, maar het is appel en ei. Waarom doe je mee aan de, ze de prijzen? Vr... Omdat je eerder bent begonnen, maar omdat je beter train. Uh, ja, ze zo hebben 1 miljoen voetbalspeeltjes. Ja, 1 miljoen, dus, dus nu ook ze hebben, ze hadden 6 blessures, inmiddels zijn, uh, uh, die, zijn er wel weer twee uh, die meedoen. Maar dan staan de andere speelers in het veld. Uh, ja, die, zijn, die vangen dat zo gemakkelijk op en zoveel kwaliteit. Het, het, het is gewoon echt een, een voetballand. Met tien keer zoveel, nou, ne negen keer zoveel speelers als hier. Dus mm. ze hebben een ongelofelijke vat... waaruit ze kunnen tappen. En wat gewoon heel erg helpt. En dat is feitelijk natuurlijk bij, bij elke sport zo. Behalve weer met mannenvoetbal. Ze halen resultaten. Ze zijn nu ja. zeven keer achter, achter elkaar Europese kampioen geworden. En in die beginjaren hebben ze in Duitsland ook echt moeite gehad om sponsors te krijgen. Mm. Om, om, om mensen daarnaar te laten kijken. Mm. En als je prijzen wint, datzelfde als Nederland in 2009. Zodra Nederland de halve finale uh, haalt, en, en de kwartfinale. Ja, mensen worden enthousiast van resultaten. Ja, maar in is het in Nederland, laat ik het in de vraag ervoor vorm stellen. is het in Nederland blijven hangen? Na die halve finale. Nou ja, we hebben natuurlijk direct daarna het uh, WK-kwalificatie gehad. Toen is er op de regionale zenders, uit mijn hoofd gezegd op zes regionale zenders... is toen uh, de eerste wedstrijd tegen Noorwegen uitgezonden. Er is nog nooit zoveel op één dag naar de regionale zenders gekeken als toen die wedstrijd. Alleen toen oh. hebben we verloren... Um, met als volgt dat we die WK niet gehaald hebben. En dan, dan zie je het gewoon weer inzakten. Want er is geen resultaat. Er is geen toernooi te spelen. Ja. Dus kijken de mensen niet. Ja, ja. wel moet, moet jij nog uh, uh, wat schrijven? Want je, volgens mij zet je midden in een verhaal. Toen je je achter je uh, ja, laptop vandaan ik, ik, uh, ik, ik heb tegenwoordig geleerd om dat af te maken. Oh. Binnen drie minuten oh, okay, wo wo wo wo okay. wordt mij gesomme gesommeerd om dat af te maken. Maar ik nee, maak... nee, het wordt niet gesommeerd. Maar of je dan even je plek wil afstaan Precies, aan Daphne. Want Daphne Koffer komt eraan volgens mij. Ik maar. sta mijn plaats graag af hoor. <laughs> dat, uh, dan verwelkom je je eventueel later natuurlijk wel weer. Om, uh, om uh, in de discussie mee te gaan. Dafne uh, komt nu de, de deur door. Ze heeft haar kloffie nog aan. En de oranje nummer 3. Met een mooi shirt aan het voetbalschool nog aan. We horen het. Klik, klak, klik, klak. Je ah, zit live in de uitzending, Dafne. gaat zitten. Goedenavond. Ik geef je een hand. Ja. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Met de overwinning. Ja. Heb jij meegedaan aan de cooling down uh, net op het veld? Kom je zo direct het veld aflopen? Ja, nou, ik heb uh, cooling down gedaan. Uh, dat was, een, uh, was verplicht. En dat is ook maar goed, ook, natuurlijk. En. Uh, ja, tijdens die cooling down hoorden we de meiden al schreeuwen. En vervolgens nu handtekeningen uitgedeeld en nu deze kant op. Ja, het is even anders dan bij de mannen, zei Willem Vissers van de Volkskrant. Uh, die gaan meestal direct uh, de kleedkamer in en dan zie je ze drie minuten terug uh, in de mixzone. En dat was het ook. Ja. Het is bij jullie wel even anders. Is dat altijd na een wedstrijd zoals deze dat jullie een cooling down hebben? Uh, nou ja, normaal gesproken, als, we, als het een wedstrijd op zich is, een kwalificatiewedstrijd en het is een laatste kwalificatiewedstrijd. Dan is het eigenlijk direct dat we naar onze supporters en fans toe gaan. Hmm. En dan, uh, ja, dan is het de volgende dag is het uitlopen. Is het een dubbele. Dus dat, uh, en dan is het de eerste. Dan is het wel eerst uh, uitlopen. En uh, even jezelf verzorgen. En even tot rust komen. En dan naar ja. de fans. Ja. Maar het is altijd hebben we als het kan. Uh, en er is geen uh, gracht. Dan uh, nou, zoeken, we ons, uh, zoeken we het contact. Ja, Dan nou, kun, nou kun je uitleggen waarom. Want het is nu inmiddels drie kwartier naar de wedstrijd. Ja. Dat er eigenlijk gewoon, want dit, is geen, dit is gewoon een training. Ja, ja en nu wordt er getraind. Maar waarom is dat na de wedstrijd? Dat er nu getraind wordt? Ja, ja, ja we, zijn, uh, we zijn gericht nu op het EK. En deze meiden hebben niet gespeeld of maar een paar minuten gespeeld. En die moeten wel een prikkel hebben. En we zijn morgen zijn we een dag vrij. Dus ja, zij moeten, ook, zij moeten ook die prikkel hebben. Ja. Die condi conditionele prikkel die wij wel hebben gehad. Mm. Dus ja, dan wordt er gewoon getraind. En straks, wij gaan douchen. Of die meiden zijn nu aan het douchen. En dan gaan we eten. Dan wordt er nog afgesloten en dan is het uh, even een dagje naar huis. Maar bij de mannen is dat nooit, als PSV speelt tegen RKC ja. uh, zaterdagavond in, in, in, in Eindhoven. Dan gaat niet uh, uh, Pieters en nog een paar die op de bank hebben gezeten, gaan daarna nog een training nee. houden. Dat gebeurt nooit. Nou, bij, de club, bij de club zie je het ook uh, gevoerd. Maar ook, het bij ook niet? niet? Nee, nou ja, dat, is, ja, dat is uitzonderlijk. Maar ja, we, we zijn enorm gedreven en we, we, wil, we willen wat. En ook die meiden die, die niet hebben gespeeld, uh, die willen wat. Ja, je hoort niemand klagen dat ze nog moeten trainen. Of, uh, het is eigenlijk gewoon uh, ja, mindset. We maar, doen het. Daphne, wat, wat, wat willen jullie? Wat wij willen? Ja, wat? Wat is dat wat? <laughs> dat wat? Ja, wij willen succes. Wat is succes? En we willen scoren. Nou ja, uh, Half finale hebben we al. Ja, dat hebben we gehad. Ja, zeg ja. ik. Ja. Nou ja, we, we zitten in een proces en wij willen het steeds beter gaan doen. En, uh, maar ook... Onze voetballen de kwaliteiten willen, die willen we meenemen. En uh, via terug hebben we dat voornamelijk uit de verdedigende organisatie gedaan. En uh, ja, we, daarin zijn we stappen aan het maken dat we ook aan de bal uh, beslissend willen zijn. Dus nu willen en we de halve finale wat, wat, halen. Wat, ah, ja, minimaal, oh, okay, want we okay, willen okay. ons verbeteren. <laughs> uh, maar met, met een iets ander spel. Ja, Klopt het dat uh, toen de bondscoach Roger Reyners werd aangesteld... en aan jullie heeft gevraagd van luister, het was tot nu toe heel verdedigend. Hoe willen jullie het nu doen? Gaan we door of uh, nee, willen is, we aanvallende spelen? Iets, het was iets anders gegaan. Het is niet zo dat hij zei het was verdedigend. Het uh, is dus vanuit de groep. is er, Hij vroeg aan ons wat willen jullie? Het uh, is dus gewoon een hele open vraag. Wat willen jullie? En toen hebben wij gezegd we hebben nu deze prestatie geleverd met dit voetbal. Alleen wij willen die stap extra maken dat we ook als we de bal hebben... dat we heel beslissend zijn. En niet uh, lange bal en erachteraan rennen en uh, de, de counter... Maar meer het, uh, ja, het, uh, het Nederlandse voetbal wat, wat iedereen in zijn lichaam heeft. Ja, wat aanvallende. Aanvallende, bepalen als, we, als we de bal hebben, bepalen met positiespel. Ja. Ja, en dat is zoals iedereen weet, als, als je een beetje voetbalkenner bent... weet je gewoon dat dat uh, een stuk lastiger is. Vanavond uh, hebben wij met z'n allen die, uh, die wedstrijd gezien. En we kwamen tot de conclusie dat het in de eerste helft achterin... Qua communicatie nog niet. Wat trek je nee, dat aan? Het nee, was nog niet helemaal nou, zo'n ja, ik ben, zijn. Daar ben ik wel heel erg kritisch in. Ik, uh, en dat trek ik mezelf ook wel aan. Dat was, niet, uh, dat was niet top. En als je dat doet op het EK, dan uh, ben je snel thuis. Tegen Duitsland had je met 3-0 achter gestaan, denk ik na een kwartier. Ja, nou, dat zijn wel dat zijn, zijn keiharde leermomenten en wij leren wel heel snel. Dat moet ik wel zeggen. Dat moet ik wel. Want we zitten een week voor wat is het, anderhalf ja, week, voor het week voor Ja. Het EK. ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat is zo. Maar ik, ja, ik ben er niet, uh, dat ik nu denk, ik ben bang of wat dan ook. Wij weten wat we willen. en Ik weet, ik weet maar iedereen weet dat dat gewoon beter moet. En... Hoe merk je binnen het team dat die spirit er is? Nou, als, je, als je er dichter op staat, en of, hè, ik zit gewoon in het team. En je ziet wat iedereen ervoor over heeft. En uh, welke keuze iedereen maakt. En de gedrevenheid... Uh, met, uh, met trainen, met, met spelen, om het elke keer weer beter te doen. Ja, dan, dan is dat iets uitzonderlijks. Ben je dan trots op je team? Want je bent natuurlijk aanvoerder, dus dan uh, kan, kan ja, ik me wel trots, voorstellen dat er een soort van trots. trots. Uh... Nou, ik ben heel erg blij dat ik deel uitmaak van dit team. Maar ja, ja trots. Nee, ja. Nou, iets, ik, je... zie, ik zie alleen maar iets op de, op de horizon waar ik naartoe wil. En ja, dat doen we met z'n allen en we proberen elkaar aan te spreken. Ja, en er zijn een aantal die, die, die, die zijn daar wel uh, leidend in natuurlijk. Maar om wilt... dat te zeggen, ja trots, dat... dat... Gaat wat ver. Nou ja, ik denk dat je als, je, als je klaar bent met je, met je voetbalcarrière... dat je dan uh, misschien uh, trots uh, op terug kan kijken. Ja. Maar nu, daar ben ja. ik nu niet mee bezig. Ja, we hadden... kijk alleen maar vooruit. Nou, we hadden... Laten we even vooruitkijken, want we hebben net uh, heel even teruggekeken... wat er dan beter moet uh, achterin qua, ja. co qua communicatie. Wat zijn nog dingetjes die even gefine-tuned moeten worden nog... de komende, komende paar dagen binnen het team? Uh, nou ja, wat je zegt met, uh, met de communicatie achterin, hoe, hè, hoe, hoe we staan. Maar ook gewoon de, de, de rust aan de bal als ze echt onder druk komen te staan. En dan daarin de juiste keuze maken tussen diep. En dan, als die bal diep gaat, dan moet hij goed vallen. Maar ook op het moment dat we hem terugkrijgen, dat er iemand uit het middenveld komt... die dan weer vervolgens aanspelbaar is. Ja. En dat er dan een rustige bal komt. Ja, ja. En nu zie je het eerste kwartier, ja, dan zijn wij gewoon ja, te gestresst. Te, te te, te panisch nog. In Australië zat het dicht bovenop, hè? Ja, die die, die, die, die echt weten echt ontzettend dat ook. Die, die, Ik zag die... die, die voel je, dat voel je ook. Je voelt die spits alleen maar loren op die bal die terug gaat vallen. Ja, en dan... dan moet je voor jezelf moet je de rust hebben dat je gewoon weet... oké, okay, er komt een middenvelder en die kan ja. ik gewoon weer inspelen. Of ik kan de spits, kan ik, uh, dan kan ik de bal kwijt. En je ziet op een gegeven moment worden zij, ook wat, uh, worden, worden zij misschien ook wat vermoeider... maar dan, is, dan kunnen ze het niet meer bijbenen. Ja, ja. Willem Visser zit ademloos naar je te luisteren. Ja, nee, over stress gesproken, want dat is, wel een, dat is natuurlijk wel een lastig toernooi. Ik bedoel, je hebt even om de, om de, de vorm van het toernooi... er gaan natuurlijk nog twee nummers drie door. Ja. Dus dat is dan een mooie uh, uh, vluchtroute, zou ik maar zeggen. Maar je speelt ook de eerste tegen Duitsland. En je ja. ik hoorde jou gisteren of eergisteren op de radio zeggen van... ja, tu tuurlijk je bent dus je, je gaat ook uit van de kans van winst. Maar... Als de jongens het niet doen, dan moeten de vrouwen ja, maar doen, moet de vrouw, het maar doen. IJsland... Maar het is natuurlijk uh, best wel heel nou. zeker, zeker als verslaggevers kijken wij het toch een beetje al. En Dat doen ze bij jullie ook ongetwijfeld in de achterkamers. Van ja, die kun je van kun je verliezen om het zo maar even uit te drukken. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar dat, en, dat is ook... en, dan, en dan moet je die twee, dan moet je gewoon bij wijze van spreken. Ja, je kunt denken van IJsland is misschien op papier de mensen. Die, die moet ik dan maar winnen. En dan tegen Noorwegen misschien nog een punt, heb ik genoeg. Dus je gaat toch al gauw rekenen dan? Ja, nou, rekenen. Uh, wij zeggen tegen elkaar dat we de wedstrijden één uh, voor één zien. Dus we spelen eerst tegen Duitsland en daar komt een bepaald resultaat uit. En dan heb je een resultaat weer vervolgens nodig om ja. uh, die pool door te komen. Mm -hmm. En zo gaan we het bekijken. En ja, dus je als je nu al gelijk een, een, een nul punt opschrijft bij de eerste wedstrijd... Ja, ja. Ja, dat, dan, ja, dan hoef je hem net zo goed niet te spelen. Maar kun je tegen Duitsland spelen zoals jullie vanavond tegen Australië hebben gedaan? Of moet je dan toch het ja, systeem ik... een beetje aanpassen nou, eh, ja, richting ik, 2009, uh, nou, ja, ik, laat maar zeggen? Je moet gewoon... Je moet het, <laughs> <laughs> Nou, dat, dat denk ik... Dat, dat denk ik niet, maar je moet wel zorgen. Wat, kijk, we hebben geleerd van het EK van 2009. Toen stond er een blok, verdedigend, en er kwam niemand doorheen. Nou, dat werd ook gezegd. Nou ja, ik zeg als we, doen. So, nou ja, doen. Maar als we vanuit die organisatie weten te spelen... We, vanuit dat blok, en op het moment dat we de bal hebben... zijn we rustig aan de bal en we, we spelen het positiespel... Ja, dan, uh, dan doen wij het heel erg goed. Maar we moeten wel zorgen dat die verdedigende organisatie staat... en dat we daar niet uitlopen en dat we niet de verleiding hebben dat we... Nou ja, uh, dat de voorhoede denkt, we gaan aanvallen. En de achterhoede die denkt, we lopen achteruit. Want ja. dan gaat het mis. Ja, en dat en kan dat ik je nu over vertellen. Dat, dat was echt heel, heel mooi. Dat vond ik echt wel het leukste van het EK. Dat, of, dat, die wedstrijd tegen Finland... Ja, heb, je het het het over, heb je het, je het over 2009? Ja, toen ja. heeft iedereen ons geloof ik afgeschoten. En met name die Bobo's waren net allemaal ingevlogen. Dus die Bobo's waren allemaal ingevlogen. Helsinki, de Kesslers, en die liepen allemaal met mooie pakken. En het regende, en het was sowieso al slecht. En, en, en Nederland zat met 2-1 achter. En, en, maar het doelsaldo moest een beetje netjes blijven. Anders hadden ze het eruit kunnen leggen. Dus ze gingen op het laatst een 2-1 achterstand verdedigen. Om het ja, zo maar het was zo, als wij 2-1 speelden. Dat wisten wij ook niet in het veld. Als we 2-1 speelden, dan hadden we dus aan een gelijk spel tegen Denemarken genoeg. Ja. Maar als die 3-1, als er dus een doelpunt, dan hadden we niet meer aan een gelijkspel genoeg. Nee. Dus ja, in het veld hadden we ook zoiets van, wat gebeurt er? Maar die die, waren, ja. boos. die ja. waren boos, die waren ja. boos man. Die zo, die zeiden, ja maar het Nederlandse stijl is verlogend en we ja. moeten aanvallen en dat kan toch allemaal ja, ja, niet. Ja, wij hebben dat ook meegekregen. Sarina, Sarina Wiegman? Ja. Nee, ja, uh, het resultaat is, wij, wij hadden nog nooit op een eindtoernooi gestaan, Wij zeggen wij maar. Ja, ja, dat mag toch. Op een nee. eindtoernooi gestaan, daar was het resultaat heilig. Dat, bedoel, je hebt iedereen heeft meegekregen toen we de halve finale haalden. Dat uh, dat, ieder, dat onwijs ging leven. Dus dat resultaat was heilig. En het is een onwijs gedurfde set ja. om te zeggen. We gaan die 2-1 verdedigen. Want dan kunnen we gelijk spelen tegen Denemarken. Ja. Uiteindelijk wonnen van Denemarken. Maar wel met mindere druk. Want zij moesten ja. nu. En dat was gewoon de beste set die je kon doen. En heel vreemd. Maar wij waren in die wedstrijd ook kansloos. Om als we... Als we hadden gaan aanvallen, ik was bij die wedstrijd. Als we waren gaan aanvallen, dan hadden we echt met 3-1 verloren. Maar het leuke was ook nog een beetje wat maar, ook nog leuk was. Ja. Die mannen gingen het jaar daarna uh, ook, weet je, die, die zeiden allemaal van... Die gingen dat ook doen. Want we het WK 2010, WK 2010 hebben die mannen puur op resultaat gespeeld. En al die spelers gingen het evangelie van Bommel en zo. Die hebben wel tien keer gezegd, ja, maar wij spelen allemaal in het buitenland. We hebben helemaal niks te maken met, uh, met mooi voetbal. Wij moeten alleen maar resultaten halen. Dus die zijn het allemaal na gaan doen. Dat was eigenlijk wel, wel mooi. Ja. De bondscoach schuift aan. Daphne, jij moet nog douchen, hè? Ja, nou, ik moet nog wel meer. <laughs> <laughs> ja. uh, wanneer ben je tevreden? Uh, wat de EK betreft. Oeh, de baas is erbij, hè? Ja, dat maakt, dat maakt me niet, uh, niet zoveel uit. Of de baas erbij is. Uh, wanneer ik tevreden ben? Ja. Ja. Ja, als je dat me nu vraagt, dan ben ik alleen maar tevreden als ik met die beker in mijn handen sta. Ik graag. Ja. Het is een toernooi, hè? Ja. En dat, uh, ik geloof dat elk team uh, uh, naar het EK toe gaat uh, met die gedachte van uh, we, willen, ja. we willen kampioen worden. Ja. En tegen Duitsland liever een 2009-0-nulletje dan een 2013-4-0. Nog één keer. Ja, die, gaan we, ik we, die, gaan we, die gaan we niet te snel hoor. Speel, speelstijl 2009 bedoel ik dan. Ja. Een, een 0 0, nee, ja, 0, -0 nee, nee, ja, nee, dat maakt me niet nee. uit. Je wil dat gewoon ik... winnen. Ja, ik wil winnen, maar uiteindelijk gaat het erom of je die finale weet te halen. Ja, ja. zo is het. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Je, mag, je bent dismissed. Succes. Geniet er ook van. Ja. Ga lekker douchen. Uh, Welmoed mag weer op je stoel gaan plaatsen nemen. Welmoet, de stoel even afgestaan. Ja, succes, ik zei al, de bondscoach ja. aangeschoven. Ja, Rocia Reyners, goedenavond. Goedenavond. Hier. Kort, uh, kort na het duel. en gewonnen van, uh, van Australië. We zaten al uitgebreid vooruit te kijken naar uh, het Europese kampioenschap. Toen hadden we het net even over de speelstijlen. En over het enorme verschil tussen de speelstijl van 2009, die heel erg verdedigend was. En de wens van de, spelers, van de speelsters om wat aanvallender te gaan spelen. In hoeverre bent u in die omslag van dat verdedigende spel... naar het wat aanvallende spel nu al geslaagd? Ja, daar ben je mee bezig. En, en zoals je al aangeeft, het team heeft dat toen aangegeven... na dat fantastische resultaat in 2009. Wat moet je eraan toevoegen om het nog beter te kunnen gaan doen? Ja. Ja, dit kwam er toen uit en ik denk dat we op de goede weg zijn. Maar... Het kan en het moet ook nog als je echt uh, een, een stap wil maken naar internationale top. Ja, moet het ook nog veel beter. Ik vroeg net ook aan Daphne van wat, wat kan er nog beter. Ze hadden het bijvoorbeeld over de communicatie achterin. Wat vanavond in de, de wedstrijd ook duidelijk werd. Het eerste kwartier met name. Dat het qua communicatie achterin nog niet helemaal perfect was. Maar goed, dat is een leermomentje. Dat pik je natuurlijk weer mee in, uh, voor de komende wedstrijd van, van woensdag bijvoorbeeld. oefenend we wel met, uh, met Ierland. Maar wat is er nog meer wat voor verbetering vatbaar is waar nog even aan gedraaid moet worden? Alles. Echt waar? Ja, maar ja, natuurlijk, want dat is een dat is proces, ja. kort voor een EK. Ja, maar ook een EK. Ik bedoel, je hebt het over samenwerking achterin. Dan heb je het over de opbouw van achteruit. Het sneller diep kunnen spelen via je middenveld. De eindpaas naar voren. Het afmaken van je kansen. Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Maar ik denk dat we in alle facetten... Ja, ons gewoon nog, nog moeten verbeteren. En, en kunnen verbeteren. Mm. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wat dat het... die rechter in het team gewoon nog in zit. Wat wordt het cruciale duel tijdens het EK? Het, het eerste in... of het laatste? Nee, alle drie. Het gaat om, uh, uh, als je het hebt over de eerste fase in dat uh, in toernooi... is doorkomen in, uh, in die pool. En dan zijn alle drie die wedstrijden belangrijk... wetende welke criteria er gelden om te kunnen doorkomen. Ja. Hoe is het om bondscoach te zijn van, een, uh, het, van het Nationale vrouwenteam Fantastisch. Ja? ja, vanaf het allereerste moment dat ik, dat ik binnenstapte. Um, ja, ben ik gevangen door de, de intrinsieke motivatie van het team. Uh, de omstandigheden waaronder je kunt werken. Um, ja, ik, ik, ik geniet elke dag. Het is echt een... Uh, ja, een voorrecht. Wat is er anders dan, uh, ja, die vraag zal wel regelmatig gesteld zijn... Maar wat is er anders dan bij de mannen of de jongens? Ja, maar, maar het, is, het is anders. En ik denk ook niet dat je moet gaan vergelijken... Uh, mannen en vrouwen voetbal. Er uh, zijn gewoon verschillen. Je speelt wel op hetzelfde veld en het is 11 tegen 11. Maar het spel, uh, en, en dat is anders. Ik bedoel, uh, Sven Kramer vergelijk je ook niet met Irene Wüst... Uh, de mannen hockeyploeg ook niet met de vrouwenhockeyploeg. Nou, in zoverre dat het vaak voor de mensen die daar uh, boven staan... of die de leiding aan moeten geven... vaak, uh, als je van de andere seksen bent, wel heel erg wennen is... om met uh, de vrouwen om te gaan bijvoorbeeld. Of om brandjes te blussen. Uh, ik gaf net al eerder in de uitzending het voorbeeld... dat de mannen die, die uh, schelden elkaar een keer verrot... in de kleedkamer of te gooien met een schoen naar het hoofd... en vervolgens gaan ze een biertje drinken. En bij vrouwen is dat vaak toch iets anders. Of is, uh, heeft u die ervaring niet? Ja, ik denk dat dat een verschil is. Ja. ja. Maar meer gaan we er niet over <laughs> zeggen. Nee, maar, ja, ik, nee, maar zo, zo kun je er nog wel denk ik, een, een paar noemen. Maar, Noem dus nou, één dan. Nou, als je het hebt over... Maar ik ben het nog niet tegengekomen. Dat zijn de verhalen die ik gehoord heb van een aantal andere coaches... die in het top uh, vrouwensport werken. Onder andere Mark Lammers, uh, Bert Bauer, Jan Meertens. Als het gaat over het emotionele. Uh, het, het is wat emotioneler, Het kan wat emotioneler zijn in, in een aantal reacties. Hmm. Hmm hoe ga je om met het, want het vind ik altijd heel met het esthetische verschil. Het is, een heel, het is eigenlijk, als je naar, naar bijvoorbeeld tennis kijkt, er is een periode geweest dat bijna heel veel sportliefhebbers vrouwen tennis mooier vonden om te zien dan mannen tennis. Omdat mannen tennis was een opslag, en dan lag die andere in de hoek en dan kreeg hij weer terug en dan was het weer een Ace, 30 Ace's. En vrouwen kreeg je mooie rallies. Volleyball is een tijd geweest, die was ook zo. Mannen was opslaan, euh, euh, euh, euh, opzetten, smash, klaar. En bij voetbal zeg, er zijn er toch nog veel mensen, ook in mijn omgeving, die zeggen: ja, maar ik zat pas bij die wedstrijd tegen de Verenigde Staten. En er zitten een paar mensen in het stadion voor me en die zeggen: ja, maar goed, dit, dit vind ik geen voetbal. En dat, dat weet je, het, is, het, is, het ziet er anders uit. En daar moeten mensen ook aan wennen, omdat voetbal heel erg door mannen ogen bekeken wordt nog steeds in Nederland. Ja. Toch? Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk als je gaat kijken. Ik, waar, het, waar het mij in eerste instantie om gaat, eh, Willem, is dat je eh, respect moet hebben voor, voor de topsporter. En ik denk dat hier topsport bedreven wordt. Als je weet wat die mannen, of wat die vrouwen ervoor doen. Eh, om hun sport te kunnen bedrijven. Ja, dat is enorm. Um, en ik denk dat het daar in eerste instantie om gaat. En als je dan gaat kijken naar uh, het voetbal dat er gespeeld wordt. Ja, dan zie je gewoon in de loop der jaren. En gelukkig maar, want uh, dat is een goed teken dat uh, dat, dat zo gaat. Ja. Dat er gewoon een prima ontwikkeling uh, uh, gaande is. In dat hele meiden- en vrouwenvoetbal. Nationaal, uh, maar ook internationaal. En dat, dat gaat maar door. Ja moeten lang. Je hebt een boek geschreven, euh, ook over Vera Pauw. Je volgt het vrouwenvoetbal ja, heel het, lang. Het, het, het, het, het boek van Vera Pauw, maar goed, daar heb je nou aan meegewerkt. Je hebt de periode Vera Pauw ook uh, meegemaakt. Je ziet Roger nu aan het werk. Wat zijn de grootste verschillen? Poeh, nou, ik, ik denk, Noem er één. Het, het grootste verschil is denk ik dat Vera echt uit het uit vrouwenvoetbal kwam. Dat, dat helemaal doorleefd heeft. Bij de FIFA en de UEFA werkt al a, heel veel toernooien mee heeft gedaan. En Roger komt natuurlijk vanuit het mannenvoetbal en, en komt er eigenlijk helemaal nieuw in. Aan de ene kant is dat een frisse kijk, maar aan de andere kant... met, met natuurlijk geen ervaring in het vrouwenvoetbal. Dus ik denk dat dat het, het grootste verschil is. Maar heb je dat nodig? Ja, ik, ik, goed, ik ben een, wel... Vera Pauw in die zin heeft, heeft wel dusdanig veel, kwa, veel kwaliteiten... Uh, en, en dusdanig veel ervaring op alle niveaus... dat het heel erg meehelpt, denk ik, in het uiteindelijke resultaat. Um, maar er is ook een prima resultaat te halen als je het niet hebt. Ja, Roger, reageer Ja, ik, ik kan er niet over oordelen. Uh, ik kan alleen maar kijken van, uh, ja, van een afstand. En dan moet ik zeggen dat Vera Pauw een, een fantastische prestatie heeft neergezet. En een fantastische bijdrage heeft geleverd. En, en in, in die hele ontwikkeling van dat meiden- en vrouwenvoetbal. Als je kijkt naar uiteindelijk het resultaat in 2009. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. Uh, maar hoe dat zij precies gewerkt heeft... Ja, daar kan ik niet overordelen, want ik ja. ben daar niet bij geweest. Hoe, um, hoe ga je naar het EK? Ja, met vliegtuigen, maar ik bedoel eigenlijk niet. Maar ik bedoel eigenlijk meer qua intentie eigenlijk. Meer, uh, wat, wat heb je in je hoofd zitten? Ja, ik heb het gehad over een topsporter net. En als je topsporter bent, uh, en dat is ook het, het ambitieuze van, van, di van dit team... Uh, dan wil je het altijd beter doen uh, dan, dan de voorgaande keer. Dan je vorige wedstrijd, dan je vorige training, dan je vorige toernooi. Dus uh, wij willen dat graag beter doen dan in 2009. En, en uh, op de manier uh, iets gaan toevoegen wat, wat het team gezegd heeft en gedaan heeft en mee bezig is. Dus ja. we willen het graag beter doen. En daar hebben we het net over gehad. Er ja. hebben we daarvoor ja. niets ja. over gezegd. Zijn er aanknopingspunten in het team om daadwerkelijk te geloven dat het kan? Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar uh, de afgelopen periode en de wedstrijden die we gespeeld hebben... Dan is wel een heel belangrijke kanttekening: het waren niet wedstrijden, mindere wedstrijden waar, waar echt de druk op ging of, of stond, omdat het ja, veelal vriendschappelijke wedstrijden waren. We hebben er een aantal gespeeld, Engeland en, en ik denk Amerika mag je ook wel in die, in die categorie scharen, ja, dat er wel wat meer druk en spanning op, op staat. Uh, maar andere wedstrijden, zoals tegen Frankrijk, Noord-Korea, uh, Canada... landen die in de, in de top 10 van de FIFA-ranking zitten... daar zijn we meer dan partij tegen. Sterker, wij zijn in staat om die wedstrijden te winnen. Ja. Je bent bondscoach, dus jij maakt de keuze. Volgens mij moeten er nog vier afvallen, geloof ik nu, uit deze selectie. Drie. Drie? Gisteravond is uh, een kiepster geblesseerd afgehaakt. Ja, wat een drama is dat zeg. Ja, dat is heel, uh, heel sneu, heel vervelend. Zeker als je in, in aanloop uh, zit naar, uh, naar zo'n toernooi. Uh, zeker als je die ambitie hebt. Uh, maar ook kijk, als je naar de ontwikkeling van, uh, van Laura. Want we praten over Laura Dury. Ja, dan is dat heel vervelend voor, uh, voor zo'n meisje. En dan die andere drie. Uh, is al duidelijk wie dat zijn? Nee, nog niet. Daar gaan we de komende tijd, de komende uren, nog even voor goed bij elkaar zitten. Ook even met medisch schakelen. Want we hebben een wedstrijd net, net gespeeld. Dus ik weet nog niet wat daaruit komt of is gekomen. Dus ja. we gaan eens even kijken. Want de regel is geloof ik dat komende maandag moet die lijst volgens mij ingeleverd worden, hè? is het niet zo? Of is het zondag al? Klopt, maandag. Maandag. Maandag. Ja. Ja. Is dat, dat, dat, dat lijkt me het moeilijkste wat er is. Om drie meiden, ik neem aan dat je ze één voor één bij roept en dan uitleg geeft over, of hoe gaat dat? Ja, zo ik neem niet aan dat het een WhatsAppje of een smsje wordt? Nee, dat, dat zou ik zelf ook heel vervelend ja. hebben gevonden. Dus uh, ik wil dat wel graag uh, in een persoonlijk gesprekje even, even toelichten. Uh, dat, dat wil ik eerst doen, dus aan de, aan de speelser die het betreft. En vervolgens wil ik het ook binnen het team ja. neerleggen. Ja. Hoe is dat om te doen? Ja, dat zijn nooit de leuk, leukste momenten natuurlijk. Uh, ja, wat ik zeg, je, je zit met een team uh, dat hartstikke ambitieus is, enorm gemotiveerd, een aanloop is naar, uh, naar een toernooi, daar alles voor doet, alles voor opzij zet. Ja, en als je dan op dat laatste moment afvalt, dan, uh, dan is dat heel, ja, gewoon heel vervelend. Ja, maar jij kan het makkelijk van je afzetten als het klaar is, dan uh, ga je over tot de orde van de dag of? Nou ja, je moet wel. Je moet over op de ja. orde van de dag. Ja. Of je dat makkelijk van je af kunt zetten of niet, het, het hoort echt bij, ja. Ja, zeggen ja. ze. Ja. Nederland heeft heel veel bondscoaches die live gaan meekijken bij de NOS. Ja, hartstikke mooi. Ik wil hartstikke de druk niet moe. nog groter maken, maar dat je het even weet. Dat, uh... Ja, maar daar zijn wij hartstikke blij mee, gelukkig. Dus, ja. het, uh, het is hartstikke goed dat jullie erbij zijn. Ja. Mooi. Woensdag nog één oefenwedstrijd, geloof ik, hè? Ja. Ook hier, hè? Ja. In, uh, in Velsen, in het, het Stadion tegen Ierland. Noord-Ierland. Dat is de uitzwaaiwedstrijd, om het maar zo te zeggen. Dus iedereen ja. is welkom. Half, half negen, geloof ik, Aftrap. Uh, hoe laat is het? Schik zeven uur ja, ook. Zeven uur ook. Oh, sorry. Ja? Helemaal niet waarlijk. Ja, komen ze ja, ja, om half negen is net beetje afgelopen. beetje te laat. Ja. ja, een beetje te laat. Uh, heel veel succes uh, in, uh, in, uh, in, uh, in de aanloop naar het EK. Dankjewel. En uh, vast succes met het uh, uh, met behalen van de finale. Mooi. <laughs> Nee, we gaan het afwachten. Wie weet uh, wat het gaat worden. Uh, uh, Willem Vissers, ben je overtuigd van uh, de kwaliteiten van het team? Dat het inderdaad wat Rocher zegt uh, kan? Nou ja, goed. Ik zit, ik zit nog een beetje... Kijk, Duitsland steekt natuurlijk ver bovenuit. Uh, boven de rest. En, en uh, uh, voor de rest denk ik dat alles kan. Ik bedoel, Nederland heeft tegen Engeland gelijkwaardig, misschien zelfs beter... Tegen Frankrijk hebben ze op de vorige EK, wat ook een topland is goed gespeeld. Terwijl Zweden speelt thuis, dat is geloof ik de beste competitie een beetje. Er zijn ook heel veel goede speelsels in, maar ik denk dat Nederland op Duitsland... Nou, alleen die heb je net in de pool zitten. Dat is een beetje het, het, het, het, de, de, de angel van het toernooi. He, dat als je die wedstrijd verliest en je verliest bij wijze van spreken met een paar doelpunten verschil... Wat, wat helemaal niet onmogelijk is tegen Duitsland... dan is je doelshalder ook slecht en dan moet je dus in die laatste twee wedstrijden... Moet je dus minimaal drie, maar misschien wel vier punten halen. Ja. En dat is de moeilijke opgave. En tegen en te, ja, te IJsland zie ik dat wel lukken met die drie punten. Maar Noorwegen is ook een heel sterk land. Dus het is gewoon lastig, omdat je ook in een lastige pool zit. En, en, uh, maar als je die pool doorkomt, ja, als dat is al het als je als beste dan nummer drie. in de finale, dat is dan het, het voordeel. Als... Dat, ja. is dat maakt het iets makkelijker. En bij de mannen heb je natuurlijk 16 landen, of soms de volgende keer zelfs nog meer. En dan gaan er, dan gaan er ook weer twee, nummers drie door. Maar nu gaan er dus twee nummers drie door. Dus dat is natuurlijk wel lekker. Om, om van tevoren, anders zou het wel tricky worden. Maar ja, ja. als je doorgaat, dan kun je ook bij spreken de finale halen. Ja, dat wel wel, wel moeten lang gaat ook in de, in de camper die kant op? Absoluut. <suppelerfeen> uh, <having in> camper voorzien van wifi. Uh, la... nou, ik, ik ga naar de oranje camping. En daar hebben ze inderdaad. In, in, in, in, in, in, in het is een van de Nederlands hondencentrum, zijn Nederlanders net, naartoe van en die hebben, daar, die hebben wifi aangeboden. Dus dat gaat goed komen. Hondencentrum zijn. Ja, ja he? die, die, die hebben ze daar. Ja. Oh. Maar die, daardoor hebben ze een oh. heel groot gasland... waar allerlei mensen um, hun, uh, hun tentje of camper uh, neer kunnen ja. zetten. Dat ja. hebben ja. ze ja. aangeboden. Ja. Hey, kort, wat, uh, een kort rondje, want we hebben nog maar één minuutje. Wel moet ik wel even weten wat, uh, wat jij verwacht van het EK. Welke ronde we halen? Ja. Ja, ik heb al eerder ook op radio gezegd... ik, ik vrees kwartfinale. Nou, ja, ja, sorry. vrees kwartfinale hangt, de manier, hangt af van de manier waarop natuurlijk. Dat is wel zo, maar ze willen de finale halen. Ja, dat is waar. Ja. Dus, dus... Ja, dus toch vrees. Toch vrees. Ja. Uh, Salina? Met denk je? een beetje geluk uh, komen we ver. Ja. <laughs> dat is weer zo algemeen. Nee, ja, goed, als het, uh, de volgende ronde gaan we sowieso halen. ben ik van overtuigd. En dan, dan moet je een beetje geluk hebben met de loting. Ik, ja. ik schat bijvoorbeeld Frankrijk heel hoog in. Ja. Um, maar jij gaat voor een half finale minimaal? Nou, niet minimaal. Kijk, als je Frankrijk gelijk die tweede ronde lood... dan uh, kan het er wel uh, alle kanten op. Ja. Maar ook Nederland heeft wel goed gespeeld tegen Frankrijk... maar dat is wel weer een ander moment ja. en zonder de druk erop. Ja. Tot slot Willem Vissers. Nou, ik vind het uh, een beetje zeloos, altijd koffie te kijken. Wat ik interessant vind, is nu het Kort, toernooi, he? toernooi door veel meer mensen gevolgd... ook door de NOS. De keer was het niet op de televisie, op Eurosport... maar daar keek je toch... Minder mensen. Minder mensen, nou. En die hebben die zender niet op in, in een pakket, of weet ik veel wat. Maar nu gaat de NOS het uitzenden. Nu ben ik eens benieuwd hoe dat gaat leven. Ja. En dat vind ik wel interessant. Dat is een hele diplomatiek antwoord, want je hebt geen antwoord gegeven op de vraag namelijk. Dus halffinale, finale? Ja, halffinale. Geef antwoord, antwoord. Halffinale? Ja, goed, dankjewel. Tot zover, is stil Stadion. U bent uitgenodigd woensdagavond, 7 uur, de uitspraakwedstrijd van De Oranje Vrouwen. Ronald. En dat was Robert Meder. En wij gaan snel naar Mark Brasser. Die zit in Wimbledon Serena Williams. Mark? ja geen stilstadion uh, inderdaad ja twee diva's hier op het centercourt van Wimbledon de ene Serena Williams die staat 5-2 voor in uh, de eerste set tegen Kimiko Date Krum de andere diva dat is uh, Grace Jones ja die, die speelt dan niet maar die is wel uh, aanwezig om te kijken hoe Serena Williams het doet nou die heeft niet heel veel problemen met die Date Krum dat weten we ook wel uh, speelster van 1,63 meter 63. ja dan heb je geen goede service ja en, en, en ja, Serena Williams probeert die service steeds aan te pakken en probeert meteen te scoren nou, soms lukt het wel, soms lukt het niet. Maar Williams zijn ja, niet in de problemen. Zojuist wel gebroken, want ze serveerde bij 5-1 voor de setwinst. En uh, toen werd ze gebroken, dus nu is het 5-2 in het voordeel van uh, Serena Williams. Andere partij nog die, waar we het uh, over gehad hebben. David Ferrer speelde een lastige vijfsetter tegen Alexander Dolgopolov uit Oekraïne. Ferrer heeft hem uiteindelijk gewonnen 6-2 in de vijfde set. En dat betekent dat hij nu gaat spelen in de vierde ronde tegen Ivan Dodig. Die eerder op de dag won nou ja, door opgave van uh, Igor Seisling. Alles loopt dus mooi op schema. Serena Williams heeft de eerste set bijna binnen. De Amerikaanse leidt met een 5-2 tegen Kimiko Data De 42-jarige Kimiko Data Volgende uur meer Wimbledon en vooral de Tour en de Titi. Tot zo.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 De ad -tour Gids. Nu in de winkel met Bon uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu. Dit is Radio 1.